Zes uur, René van Brakel met het nws journaal Minister Timmermans vindt dat Europa de banden met Cuba moet aanhalen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het land. Timmermans zei dat er verschillen van mening blijven, maar dat zwijgen niet helpt. Het is voor het eerst dat de Nederlandse minister in het communistische land is. Hij ontmoet vandaag schrijvers en economen... en was gisteren bij een voetbalschool die beide landen samen hebben opgezet. Minister Dijsselbloem vindt dat Vitesse en de KVB zwak hebben gereageerd op de zaak rond de Israëlische voetballer Den Mori. Die mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in vanwege zijn Israëlische paspoort. Vitesse is daar op trainingskamp. De minister zei bij knevelen van der Brink dat Vitesse niet had moeten gaan als niet alle spelers welkom zijn. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken... krijgt voor het eerst een vrouw als hoogste baas. De Senaat en de VS is akkoord gegaan met de benoeming van Janet Yellen. Ze begint op 1 februari en volgt Ben Bernanke op. De 67-jarige Yellen is econoom... en maakt zich vooral sterk voor het bestrijden van de werkeloosheid. Een, terreur, een terreurgroep in het westen van Afrika... dreigt met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten... vanwege de interventie in Mali... De groep beschuldigt Frankrijk van het doden van kinderen en vrouwen... in de strijd tegen moslimrebellen in Noord-Mali. De VN neemt die missie daarover en ook Nederland doet mee. Voor het eerst in ruim 30 jaar is er een levende otter... gesignaleerd in het Groene Hart, het natuurgebied in de Randstad. In 1988 werd de laatste wilde otter doodgereden... In 2002 werden er 30 dieren uitgezet in Overijssel en Friesland. De afgelopen jaren doken dieren op steeds meer plaatsen op... maar nog niet levend in de drukke Randstad, nu dus wel. Het weer, eerst wat zon en het wordt 10 tot 13 graden... In de namiddag en avond neemt de regen kans toe, vooral in het Noordwesten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De eerste file van vandaag staat op de A7-hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend en Afrit Weide wormer 2 kilometer. We proberen wat meer te weten te komen over de terreurdreiging die komt van extremistische organisaties in Mali. Frankrijk en zijn bondgenoten worden bedreigd. En pensioenfonds ABP kijkt nog eens kritisch naar de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. En dat heeft gevolgen. LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is dinsdag 7 januari. Goedemorgen. We geven u een overzicht pardon, van het nieuws van de afgelopen nacht. Eerst Cuba. Daar is minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op bezoek. Bij een voetbalevenement stond hij de internationale pers te woord. Timmermans vindt dat Europa de banden met het communistische land moet aanhalen. Of of on issues we is You know, uh, Timmerman spreekt in Cuba met ministers, schrijvers, economen... en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk. Groningers blijven boos op minister Kamp van Economische Zaken. Aluminiumbedrijf Aldel is failliet... en de mensen zijn bang voor meer schade aan woningen door gaswinning. Kamp moet daarvoor met een bevredigende oplossing komen. Anders verliezen de Groningers het vertrouwen in de politiek... zegt de commissaris van de Koning, Max van der Berg. Ik denk dat zij nu uh, zeggen of je komt met daden of uh, wij worden heel cynisch. En uh, ik verwacht gewoon dat we deze dagen rond de tafel komen met minister Kamp, met de regering om tot die daden te komen. Want we kunnen het ons gewoon niet permitteren. Het is een kwestie van nationaal belang. Intussen wordt het protest in het noorden steeds luider, merkt Goos de Boer van RTV Noord. Ik merk ook wel dat actiegroepen die in het begin vooral een persberichtje stuurden... en daar bleef het dan bij, dat die nu ook uh, bereid zijn om actie te voeren. En uh, ja, uh, dat is niet alleen maar in woord, maar dat is ook wel een beetje in daad. En je kon dat al een beetje uh, merken in Delfzijl... en bij een actie bij het provinciehuis dat de toon grimmiger uh, wordt. En ja, wat dat betreft is de komende dagen ook wel wat te verwachten. <lacht> dus ja, je merkt toch wel dat daar uh, onderhuids iets, uh, iets leeft. De beslissing van het kabinet over de toekomst van het uitbevingsgebied... wordt eind deze week of begin volgende week verwacht. Het Iraakse leger sinds een paar dagen in gevecht met de terreurbeweging ISIS. En ook in Syrië is een grote offensief aan de gang tegen die groepering. De strijders van ISIS maken zich schuldig aan ernstige oorlogsmisdaden... zegt Human Rights Watch. Arbitrary detention, uh, sometimes torture and ill-treatment in detention... executions, uh, unlawful killings... Um, as well as kidnappings of individuals uh, that would speak out against them. In Irak is ISIS actief in het gebied waar tijdens de Irakoorlog de meeste Amerikaanse slachtoffers vielen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, heeft gezegd dat Amerika niet opnieuw zal ingrijpen. Maar het is wel een lastige situatie voor president Obama, zegt buitenlandcommentator Paul Bril. Het zet zeker enige druk op Obama, omdat hij natuurlijk hier wel met een enigszins besmeurd blazoen uitkomt. Het is natuurlijk toch heel vervelend dat in een regio waar inderdaad zoveel Amerikaans bloed heeft gevloeid... dat daar nu euh, nou ja, een Al-Qaeda-achtige beweging zo sterk is geworden. Maar het alternatief van nou, er dan ook weer massaal ingaan, ja, die is gewoon niet voor handen. Verenigde Staten sturen wel extra raketten en drones naar Irak voor de strijd tegen de opstandelingen. De Israëlische ambassadeur is verontwaardigd dat Vitesse naar de Verenigde Arabische Emiraten is afgereisd, terwijl de Israëlische speler Dan Mori niet mee mocht. Hij vindt dat de Nederlandse regering het er niet moet, bij moet laten zitten. Up to the government of the Netherlands to decide whether to respond. But of course, we the fact that we are voicing our our very clear position and expressing. Anger en frustratie, I think. Because this is very sensitive. vooral als het gaat om iemand die is die Jewish is En het gebeurt in de Netherlands. Het kabinet legt de bal bij Vitesse. Minister Dijsselbloem vindt dat de club veel eerder actie had moeten ondernemen. Net als trouwens de KNVB. Volgens mij bemoeit de KNVB zich zeer met racisme en discriminatie Precies. op en om het veld. Ja. Uh, dit lijkt me daar een voorbeeld van. Dus de KNVB het onmiddellijk moeten zeggen. Als, jongens, dit accepteren wij in Nederland niet. en Dus ook niet ten aanzien van onze Spelen. Vitesse komt nu alsnog in actie. De club gaat de kwestie voorleggen aan de FIFA. Het, het Zeeuwse Orkest heeft dit jaar iets bijzonders bedacht... om mensen naar de nieuwjaarsconcerten te lokken. Voor één keer mogen de commissaris van de Koning... en de burgemeester Van Goes meespelen. Oh nee toch. En dat doen ze met een stofzuiger, ook dat nog. Commissaris van de koningin Han Polman had er al ervaring mee. Ik ben thuis degene die ook aan het werk wordt gezet. En, uh, dus wat dat betreft is het maar goed ook. Want anders uh, heb je zo'n instrument voor het eerst uh, onder je hoede. En dat zou nog erger zijn dan deze repetitie. Muziekstuk van de Britse componist Malcolm Arnold is speciaal geschreven voor vier stofzuigers. Betekent nog niet dat het ook geweldig klinkt, dat weten de bespelers zelf ook wel. Ja, als je er zo naast zit, is het echt heel storend voor de muziek lijkt mij. Dus die klap die de violist uitdeelt aan het eind, ja, dat verklap ik nu al natuurlijk, maar dat is wel terecht eigenlijk. En het stofzuigerconcert is de komende dagen nog te zien in Terneuzen, Vlissingen en Goes. En Mark-Robin Visser is op pad. Waar ga je naartoe, Mark-Robin? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben vanochtend in Den Haag bij het station Hollandspoor... over uh, ja, die dingen die te veel overlast veroorzaken, te hard gaan... en te veel letsel aanbrengen. En ik heb het niet over stofzuigers, <laughs> maar over snorfietsen vanmorgen. Snorfietsen en scooters, of is dat tegenwoordig hetzelfde? Nou ja, nee, het snorfietsen, dat is dus waar je zonder uh, helm en zo ja. op mag. Hè? En dan dus op het fietspad. En uh, er is al heel lang discussie over burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Die voorspelt, want we kijken vooruit uh, deze week natuurlijk ook hè, naar het nieuwe jaar. Die voorspelt dat ze dit jaar de rijbaan op moeten. Dus van het fietspad af. En dan moeten ze wel een helm op. Dus dat is nog een hele discussie. Zodoende. Oké, okay, nou, we horen je straks weer. <laughs> Dankjewel. Ja, zeker. Mark Robin Visser. Eerste blik in de kranten. De Telegraaf opent met accijns nekslag voor pomphouders. Nog meer klanten gaan de grens over, staat er in de Telegraaf. Pomphouders zeggen nu na een week met verhoogde prijzen... voor het eerst een goed beeld te kunnen schetsen. Ze leiden tientallen procenten verlies met uitschieters tot zelfs 60%. De Volkskrant besteedt aandacht aan werksters. De bond en werkgevers bepleit het Belgische systeem... om een eind te maken aan het zwarte circuit van schoonmakers. In België worden cheques uitgereikt. En de invoering van dat systeem zal de overheid wel... jaarlijks 300 tot 800 miljoen euro kosten. Want zonder subsidie kan het niet. De trouw opent met een hele lange kop. Stichting verrijkt zich ten koste van bewoners Service Flats. Waar gaat het dan over? Bewoners van tientallen verzorgingsflats worden gedupeerd... door een Stichting die het beheer van de flats heeft overgenomen. Deze Stichting Dienstverlening Service Flats brengt niet alleen te hoge kosten in rekening, maar heeft ook nauwe banden met vastgoedinvesteerders. Leest u in trouw. Het AD zegt dat de buurt boeven vaker opvangt dankzij WhatsApp. Een groeiend aantal Nederlanders zet de populaire berichtendienst WhatsApp in... om te waarschuwen tegen inbraken in hun buurt. Bewoners hebben speciale groepen aangemaakt... waar ze razendsnel verdachte situaties met elkaar kunnen delen. FD opent met ophef over een gronddeal in Overijssel. Provincie provincie steekt meer dan 100 miljoen in de koop van overtollige bouwpercelen. Dat het leidt tot ophef bij andere provincies die zijn volgens bronnen bang... dat ze onder druk komen te staan het Overijsselse voorbeeld te volgen. Het zou gaan om 130 miljoen euro. Spits speculeert over de Spice Girls. Komen ze bij elkaar voor een reunie en leggen de broertjes Gallagher van Oasis het misschien weer bij? Spits inventariseerde de geruchten rond enkele popreunies. Elke werkdag ochtends van 6 tot 9 en 's middags van half 5 tot 6 Het NOS Radio 1 Journaal. Tonight Miss Montreal, just a flirt. Terwijl de vredesbesprekingen uiterst traag verlopen... gaan de gevechten in Zuid-Soedan onverminderd door. Afrika-correspondent Kurt Lindeyer sprak met Aghiedho ad Wok. En zij vluchten dit weekend uit de hoofdstad Juba naar het buurland Kenia. Agedo, je hebt Juba verlaten. Waarom vond je het te gevaarlijk worden? I left Juba because, you know, I felt was Het was er niet meer veilig voor me. Vooral omdat ik de dochter ben van de prominente politicus Pieter Adwok Nyaba. De regering beschuldigt mijn vader ervan ten onrechte overigens twee weken geleden een staatsgreep te hebben willen plegen samen met de voormalige vicepresident Riek Machar. Afgelopen zaterdag lag hij onder het bed vanwege het schieten. Well, yes. Since the first day the conflict started, Sinds het conflict ruim twee weken geleden uitbrak... We heeft mijn hele familie wegens het schieten in Juba. niet alleen afgelopen go. zaterdag, maar een paar keer onder het bed... of op een andere plaats, plat op de grond gelegen. Under the beds or, you know, on the floor. Worden mensen, gewone burgers, gedood omdat ze tot een bepaalde stam horen? Yes. Ja, die moordpartijen begonnen direct na het uitbreken van het conflict twee weken geleden. Soldaten van de presidentiële garde en van de veiligheidsdiensten... namen wraak op burgers op basis van hun stamafkomst. Of omdat ze aanhangers zouden zijn van Riek Machar. Heel gewone burgers, vrouwen, kinderen, zijn... ...doelwit geworden vanwege hun tribale afkomst. Yes, Ja, vrouwen en kinderen. Onze buurvrouw was net een dag ervoor van een baby bevallen toen ze werd gedood, omdat de aanvallers concludeerden op basis van haar stamafkomst dat ze een aanhanger was van Riak Machar. supporter Hoeveel mensen denkt u dat er gedood zijn alleen in Jubaal? Thousands, definitely. We're into duizenden het precieze aantal ken ik niet maar ik weet van massagraven ik weet van lijken die in de Nijl zijn gegooid ik weet van familieleden die zijn vermoord Jij thrown into the river but maar you know, we have people we know who are And we know they're dead Jij kwam terug en ging voor het eerst in een onafhankelijk Zuid-Soedan werken en heb al je energie gestoken in de opbouw van het land ben je nu niet ontzaggelijk teleurgesteld of course I am depressed angry. natuurlijk ik ben teleurgesteld, gedeprimeerd en boos. Een ongetuige verslag vanuit Zuid-Soedan hoorde je in een bijdrage van onze correspondent, Goed linda ja. 16 minuten over 6. Mark Robin Visser en de Snorfiets. Het lijkt een ja. beetje een titel van de stripboek, maar het staat hier toch echt op mijn scherm, Mark Robin. Ja, best ja, een, een heel raar jeugdboek, blijkbaar. Ja. Dat. <laughs> uh, misschien ga ik hem ooit nog wel eens schrijven. Maar dan moet ik eerst nog even deze ochtend door. Um, Even in het kader van het vooruitblikken. Hè. Gisteren ook al eventjes zo voorzichtig het nieuwe jaar ingegluurd. Dat wil ik eigenlijk vandaag ook weer uh, doen. Hè. Maar dan nu een beetje naar aanleiding van uh, uitspraken van de burgemeester van Amsterdam. Die zei dat het er nu toch echt dit jaar maar eens van moet komen. Die snorfiets die moet van het fietspad af de rijbaan op. Uh, nou kunnen gemeenten dat wel uh, zelfstandig uh, beslissen. Maar als je zoiets landelijk wil invoeren... dan hoort daar toch waarschijnlijk ook wel een helmplicht bij. Kortom, de, uh, de hete kol wordt een beetje richting Den Haag geschoven. Minister Schultz van Verkeer die, uh, wil er eigenlijk niet van weten. Die heeft geen zin in die discussie over de helmplicht. Kortom... Uh, zo uh, sleept deze uh, discussie zich al jaren voort. En nu dus met die bijdrage van Van der Laan. Die zegt het moet nu toch echt maar eens gebeuren. Want de grote steden vrezen Italiaanse toestanden. Met al die snorfietsen. Ja, dat nou, is aardig om... dat je dat zegt. Uh, Italiaanse ja. toestanden. Er was een ingezonden brief in Parool, meen ik, een tijdje geleden. En daar zeiden ze nou, we lopen enorm achter. Want in Italië staan die scooters keurig op een rijtje geparkeerd. Ja. Er zijn ja. helemaal geen Italiaanse als, toestanden ja, ja, meer. Kijk, als ze als geparkeerd staan, heb je er natuurlijk ook niet zoveel dat last van. Dat is wel van. een ander verhaal. Dat maar uh, ja. wij kunnen de Italianen niet langer de schuld geven. Nee, dat is waar. Nou, dat is ook dat is, dat is grappig. Gisteren ook een, een, in, de, in de Volkskrant een brief hè, van... de van de stichting Scooterbelang... Ja, want zo gaat het dan in Nederland. Dan hebben we al vrij snel een club die dan uh, opkomt voor de belangen van. Uh, en die stichting Scooterbelang, daar gaan we straks overigens in de uitzending ook mee spreken. Die komen straks hier naartoe. Uh, die zeggen, ja goed, het is een kleine groep. En het zijn voornamelijk jongeren, 16 en 17, die er, uh, die er een potje van maken. Maar de meeste snor- en scooterrijders zijn gewoon keurige 25-plussers... die uh, dat ding voor hun woon-werkverkeer gebruiken. Nou, ik weet niet, Frederik, wat jouw ervaringen persoonlijk zijn. Ik woon zelf in Amsterdam en wordt af en toe toch wel eens door zo'n ding... min of meer uh, van, de, van de sokken of van de fiets uh, gereden. En dan schijnen meerdere mensen daar... Ja, ja toch? Ja. ja. ja. Uh, Heb je ze straks voor die... je auto, uh, Mark Robin? Wil ik ook wel eens ja, weten hoe nee. die erover <laughs> denken. Ja? ja. Hoe, hoe denk jij daar eigenlijk over, Marcel? Nou, daar gaan we nu niet over hebben. <laughs> de nemen zijn verdeeld, dat blijkt. Ja. <laughs> ik merk het. Ik kijk nu even op station Hollandspoort. Er staan hier 1, 2, 3, 4, 5... Uh, scooters nee. Vier scooters en één uh, hele oude bromfiets. Dat is meer een soort model waar ik zelf vroeger op uh, gezeten heb. Ik oh, vond het ook erg leuk, hoor, toen ik 16 was. Oh. Wat had je? Ding. Een wat Tomos? Ja, een Tomos had ik, oh. ja. Met een kickstart. Hé, hey, in één huh? keer goed. Ja, ik, ik had eerst een poeg met een, met een boodschappenmandje, maar dat was de <laughs> tweede hand. En toen is dat boodschappenmandje tussen het voorwiel gekomen. Toen ben ik heel hard met mijn hoofd op het asfalt gekwakt. En toen daarna kreeg ik die andere. Oh. Had je zo'n eitje? Ja, wat zeg had je? Zo'n eitje? Nee, dat niet. Nee, het oh, was een rood geval. Nou, nee, het was een Vespa. Oh. Het was een heel ander merk. Ja, ik ben er ook niet helemaal echt niet uit. Ik moet we er nog even in verdiepen. Uh, ik ga zo ook even een weblog schrijven. Dus als mensen nog bijzondere ervaringen hebben met snorfietsen en fietsen... dan wil ik dat ook heel graag even weten. Of gedachten of oplossingen. Want we moeten natuurlijk toch, uh, het nieuwe jaar toch uh, goed constructief uh, beginnen, zou ik zeggen. Dus heeft u ideeën over hoe dat moet met die snorfiets... en de fiets en al dat andere verkeer? Dan graag. Maak erop in vissen. Dan kom ik straks bij jullie terug. Ja. En dus is een Fiets. Tot zo. Ultra HD-TV slim horloges, buigbare schermen en de nieuwste 3D-printers. Op de grootste consumentenelektronica, beurs ter wereld, CES, in Las Vegas, presenteren de grootste producenten deze week hun nieuwste producten. En Frank Everaert, IT-journalist van Hardware.info, is daarbij. Goedemorgen. Hallo. Al iets gezien waar je heel erg van onder de indruk bent? Nou, ik ben heel erg onder de indruk van de buigbare televisies van Samsung en LG. Uh, dat zijn televisies met een gebogen scherm die van, met een druk op de knop van plat naar gebogen kunnen gaan. En waar is dat voor? Uh, je kunt dan uh, een optimale kijkervaring hebben. Als je uh, alleen zit of met een paar mensen op de bank, dan zet je hem gebogen. en Dan heb je echt een soort panoramisch gevoel. En als je hem plat zet, dan kun je met meer mensen in de kamer kijken. Dat is handig. Zeg, was je toevallig bij de presentatie daar ook van? want hoorde ja, dat ik hij was, niet helemaal uh, soepel verliep? Nee, dat ging niet helemaal goed. Ja, de, de, de regisseur van, uh, van Transformers die, die kreeg een klein beetje koud watervlees... toen de, de teleprompter niet meer werkte. en uh, Die vond het een beetje spannend voor. Dus die, die ging er op een gegeven moment ook weer vandoor. Nou ja, dat hadden ze beter kunnen voor Een teleprompter die niet werkt op de elektronica beurs... dat is uh, geen goede reclame natuurlijk... Ja, zo. Nee, nou ja, goed, kijk, de demogoden moet je ook niet verzoeken altijd. Hè. Zijn er ontwikkelingen waar wij als consument snel iets van gaan merken? Nou ja, een goed voorbeeld daarvan is toch wel dat, dat Ultra HD. Dat, dat is vier keer scherper dan het huidige voer HD. En uh, ja, er komen steeds meer televisies die dat ondersteunen. En uh, ja, dat is, dat, je hebt een beetje het gevoel als je naar zo'n televisie te kijken... alsof je naar een foto zit te kijken. Het is veel scherper en mooier dan wat je nu van een huidige televisie gewend bent. En 3D, is dat nog thema eigenlijk? Eigenlijk niet. Uh, uh, uh, veel televisies ondersteunen het nog wel, maar ja, er wordt eigenlijk niet meer over gesproken. Is dat is oud? Uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, kijk, uh, de focus ligt nu echt op dat, dat Ultra HD, uh, op die hoge kwaliteit beelden. En aan de andere kant op smart televisies die, uh, die nog meer mogelijkheden gaan bieden. En naast televisies, wat ben je nog meer tegengekomen? Nou ja, een van, de, van de, de grote trends zijn eigenlijk de, de, de slimme apparaten. Van de, eigenlijk de, de, de trend was al dat je natuurlijk een smartphone had gekregen, wat slimme telefoons, zijn, slimme televisies, smart tv's. En eh, nu komen er ook slimme horloges, armbanden, koelkasten, wasmachines en nog veel meer. En in al die apparaten ook, daar zitten allerlei sensoren in en die kunnen steeds vaker samen gaan werken. Dus je zou je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld een thermostaat in huis hebt die communiceert met je smartphone en dan kan zien van hé, hey, hij is nog wat, wat verder van huis, dus kan de temperatuur wat, wat lager houden. Hij komt dichterbij. Ik uh, verhoog de temperatuur bijvoorbeeld. En je zou je ook kunnen voorstellen dat je uh, systemen gaat krijgen... waarbij je met uh, je smartphone bijvoorbeeld in huis kunt kijken... via bijvoorbeeld een webcam die in je televisie zit geïntegreerd... of die in je stofzuiger zit. Maar er wordt wel doorgebordeerd op, uh, op al bestaande apparaten. Die worden verder ontwikkeld. Is er ook nog iets echt nieuws? Uh, ja, wat, wat eigenlijk de, de, de, de trend is, zijn, zijn eigenlijk die slimme armbanden, waarbij je uh, die, die in de gaten houden wat je, wat je doet. Je hebt ze in verschillende vormen ook een klein apparaatje die je bij je kunt nemen, mee, mee kunt nemen. En die, waarbij je dan een indruk kunt krijgen wat je uh, gedurende een dag hebt gedaan. En uh, uh, daarmee ook bijvoorbeeld kunt zien of je genoeg gesport hebt of dat je uh, teveel gestrest bent geweest en zo. Hm. Wat wil je absoluut nog zien? Nou ja, Wat ik eigenlijk nog wel eigenlijk wil zien is zijn de, de, de nieuwe 3D-printers die er op de beurs uh, getoond worden, want die dingen worden steeds uh, goedkoper. Uh, uh, dat zijn apparaten waarmee je zelf uh, uh, objecten kunt printen uh, thuis. Uh, dat blijft nog wel een beetje iets wat uh, ja, voor hele geavanceerde consumenten is, maar dat begint langzamerhand begint dat betaalbaar en, uh, te worden en door te breken. Aan welke prijs moeten we dan denken? Ja, ik denk toch nog wel aan uh, honderden tot, uh, tot zo'n duizend euro voor een heel eenvoudig model. Maar je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld ook in steden uh, steeds vaker ook... Uh, zodat je vroeger kopieerwinkels had, 3D-printershops uh, gaan komen... waarbij je uh, je eigen printjes kunt gaan maken. Dankjewel, Frank Everaert, IT-journalist hardware, van hardware.info. Straks meer over het eerbetoon aan UZBO in ons sportoverzicht. Short tracker Freek van der Wart heeft waarschijnlijk niets overgehouden... aan zijn valpartij bij de Nederlandse kampioenschappen. Hij viel op de 500 meter, waarbij zijn linkerarm uit de kom schoot. Bij de Olympische Winterspelen volgende maand in Sochi... heeft van der Wart een belangrijke rol in de aflossingsploeg... waarbij de schaatsers elkaar moeten wegduwen. Maar hij maakt zich daar nog geen zorgen over. Nu is het uh, uh, na nou dat val binnen de marge van een, van een rotatie in mijn schouder. En dat, dat kan ik gewoon doen... En, uh... Ja, nu hopen dat het pijnvrij gaat gebeuren en nog even uitstellen met duur. Dus ik zal de komende week en anderhalve week in voorbereiding nog wel voorlopig met één hand gaan duwen. Maar uh, ja, de twee armen die zullen later uh, gaan komen, denk ik. En uh, ja, zo gaan we het ermee doen en uh, dit is het nu. In Lissabon hebben duizenden mensen Eusebio de laatste eer bewezen. Afscheid begon in het stadion van Benfica. Daarna volgde een rondrit door de stad, waar de zondag overleden voetballer door geëmotioneerde fans werd toegezongen. Voordat Eusebio wordt begraven, was er een herdenkingsdienst. Eusebio overleed op 71-jarige leeftijd aan een hartaanval. De Engelse voetballer Theo Walcott mist deze zomer het WK voetbal in Brazilië, want hij heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd, He, lekker, en is zes maanden uitgeschakeld. De aanvaller liep de blessure zaterdag op in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, die Arsenal met 2-0 won. En na half zeven hoort u een reportage over Joska Leconte. Ze probeerde in haar eentje een startbewijs te krijgen voor Sochi. Op het onderdeel skeleton. Zeg maar, dat is heel hard met een heel klein sleetje naar beneden. Dit is Radio 1. Bijna half zeven hier is het NOS-journaal door het meegend. Minister Timmermans vindt dat Europa de banden met Cuba moet aanhalen. Dat zei hij tijdens zijn bezoek aan het land. Timmermans zei dat er verschillen van mening blijven, maar dat zwijgen niet helpt. Voor het eerst dat de Nederlandse minister in het communistische land is. Vandaag ontmoet hij schrijvers, economen en zijn collega-minister. De vet het Amerikaanse stelsel van centrale banken... krijgt voor het eerst een vrouw als hoogste baas. De Senaat in de VS is akkoord gegaan... met de benoeming van de 67-jarige Janet Yellen. Ze begint op 1 februari en volgt Ben Bernanke op. Een terreurgroep in het westen van Afrika... dreigt met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten... vanwege de interventie in Mali. De groep beschuldigt Frankrijk van het doden van kinderen en vrouwen... in de strijd tegen moslimrebellen. De VN neemt die missie over, ook Nederland doet mee. Minister Dijsselbloem vindt dat Vitesse en de KNVB zwak hebben gereageerd op de zaak rond de Israëlische voetballer Dan Mori. Die mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in vanwege zijn Israëlische paspoort. Vitesse is daar op trainingskamp. Dijsselbloem zei bij Kneveland van den Brink dat Vitesse niet had moeten gaan als niet alle spelers welkom zijn. Het weer nog, eerst geregeld zon, vrijwel overal droog. In de namiddag en avond neemt de kans op regen toe, vooral in het noordwesten. Het wordt 10 tot 13 graden en de zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard. Ook morgen zonnig en droog en zacht. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Files op de A7 van Horen naar Zaandam... bij de alvrit Weidewormer, 2 kilometer. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, een drie kilometer. En na een autobrand op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... Tussen Battenverdorp en Amstelveen 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Nou, zaterdag gaat wat aan de hand al. John, wat verwacht je ervan voor half negen? Ja, het, het blijft in principe redelijk droog vanochtend eh, tijdens de spits. Dus echt veel drukte. Daardoor eh, verwachten we eigenlijk niet. Het kan dus eh, redelijk normaal verlopen. Eh, maximaal zo rond 9 uur. 180 kilometer. John Bakker bij de AWB, dankjewel. En wat wij hier aan kou missen, dat hebben ze in de Verenigde Staten te veel. We bellen straks met Georgia.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het blijft maar extreem koud in delen van de Verenigde Staten. Zelfs in de zuidelijke staten als Georgia, waar men helemaal niet is berekend op de bittere vrieskou. In de hele staat hebben ze maar een paar strooiwagens en sneeuwploegen. Judith Rosenbaum woont met haar gezin in de stad Warner Robins in Georgia en is nu aan de telefoon. Mevrouw Rosenbaum, goedenavond bij u. Hoe koud is het? het is op dit moment is het uh, min 11 graden Celsius. Um, er staat een ontzettend harde wind en onze gezondstemperatuur is ongeveer min 20. En dat bent u helemaal niet gewend? Nee, wij hebben het ontzettend koud. Normaal is het in januari rond de 11, 12 graden Celsius. En welke maatregelen heeft u getroffen? Uh, wij, nou, wij persoonlijk hebben vanavond uh, het erg druk gehad. We hebben onze palmbomen allemaal van dekens voorzien. Oh. Uh, de buitenkranen <laughs> staan aan. Klinkt wel schattig. De, zwembad, ja, de zwembadpomp die staat op de anti-freeze modus. Dus, uh, en de hele buurt heeft het er druk mee. Uh, de, de buurman vroeg wat hij moest doen met zijn kippen. Een andere buurman die vroeg wat hij moest doen met zijn kranen. Dus het is echt een heel avontuur geweest. Want u bent als Nederlandse de expert nu in het gebied? Bijna wel. Mijn man komt zelf ook uit het noorden van de Verenigde Staten. Dus uh, wij waren een beetje de experts hier in de straat, geloof ik ja. Nou, u heeft dus veel te doen rond het huis. Uh, wat betekent het voor het openbare leven bij u in de buurt? Nou, dat, dat uh, valt op zich nog te bezien. De, de meeste scholen zijn dicht. Uh, dus onze kinderen gaan ook niet naar school morgen... omdat ze heel bang zijn dat het gaat regenen op En als het gaat regenen met vorst aan de grond... nou ja, dan krijg je ijzel. En ja, daar zijn ze hier absoluut niet op, uh, op berekend. Wij hebben hier in de buurt geen, geen strooiwagens, geen sneeuwploegen. En ze zijn gewoon heel bang voor ongelukken. Dus uh, mensen worden ook aangeraden om... Um, niet te rijden als het niet hoeft. Omdat, ja, de mensen hebben gewoon totaal geen ervaring met rijden in koud weer. En überhaupt geen ervaring met koud weer. Ik bedoel, de politie die was vanavond de tweets aan het uitzenden... Als, uh, dat je eraan moest denken om je sproeïnstallatie uit te doen. Want als die uh, uh, kapot vroor, dan heb je natuurlijk een lekkage dan heb je een gladde straat. En dat denkt de Nederlander misschien wel aan. Maar ja, een Amerikaan uit Georgia waarschijnlijk niet. Of wel van dat soort grappige dingen. Krijgt u binnen wel warm? Wij hebben het op zich redelijk warm. Um, de centrale verwarming is hier natuurlijk niet zoals in Nederland. Het is hier op ingesteld op, uh, op een air, air systeem. Dus het wordt, wordt warme lucht het huis binnengeblazen. Dus we hebben het niet koud, maar ik heb het in Nederland wel eens warmer gehad. Ja. En gaat u wel naar het werk? Dat is wel de planning. Ik moet nog eventjes. Uh, uh, ik ga morgen denk ik even kijken wat mijn werk zelf zegt. Ik heb in ieder geval voor de zekerheid extra veel werk mee naar huis genomen. Voor het geval ze toch dicht gaan. Ja. Hebben u en uw buren eigenlijk wel mutsen? Uh, nou, uh, wij dus wel, maar onze buren niet. En we kwamen erachter dat een van onze jongens zijn muts niet meer paste. Dus wij hebben inderdaad een mutsen bij ons in huis. en sjaals, en handschoen en zo. En, en ze hebben hier dus ook kinderen um, bijvoorbeeld die geen winterjassen hebben. Dus dat is ook een van de redenen waarom uh, scholen zijn afgeblazen. Want kinderen hier reizen met schoolbussen. En die zouden dan morgenochtend bij min 20 zonder winterjas voor een schoolbus te staan wachten. Ja, dat gaat wat ver. Ja. Nou, ja. Heel veel sterkte ermee En dank u wel. Dank u wel. Judith Rosenbaum. Zij woont met haar gezin in de stad Warner Robins in Georgia. Meer dan 150.000 mensen zijn vorig jaar een bedrijf begonnen. Zijn er veel meer dan in 2012. Maar lang niet allemaal zijn ze succesvol. De helft stopt er binnen drie jaar mee. Soms lukt het ook wel. Zoals bij Peter van der Ploeg. Die met stoomauto's schoonmaakt. Ja, dat gaat niet. Een auto schoonmaken doe je toch altijd met water? Ja, maar stoom is in wezen ook water. Alleen ben je nu veel zuiniger met het water. Ik ben nu ongeveer drie liter water voor een auto kwijt. Nou, dat lukt mij niet, hoor. Nee, en ja, dan heb je hem binnen en buiten voor elkaar. Wanneer is deze manier bedacht? Denk ik twee jaar geleden zijn ze ermee begonnen, een bedrijf. Dat was een franchise-organisatie. En die is een gegeven om ik failliet gegaan. En toen ben ik als eenmansbedrijf verder gegaan. Even de deur open, ja. En dan gaan we even de stoel stomen. Dat wordt dan weer hartstikke nat. Dat valt mee. Ik, ik zal een stoel voordoen en dan kunt u zo meteen voelen hoe nat de stoel wordt. Zal ik er even op gaan zitten? Nou, ik voel niks, nee. Nee, dat klopt. De stoom, dat, dat verdampt. Alleen het maakt het wel heel mooi schoon. Ik kom uit een heel andere dans en dat is uh, de grafische industrie. Altijd uh, achter een uh, offsetpers gestaan. En alleen ja door uh, omstandigheden... Uh, ja, was daar geen werk meer in. En nu bent u voor uzelf begonnen? Ja. Gaat het een beetje? Ja, ik, ik, ik, ik mag niet mopperen. Ja, het is geen vetpot, zo, zo moet je dat niet zien, maar het is beter dan een uitkering en op je met de voet op de bank te zitten. Weet u dat er heel veel zzp'ers zijn die, uh, ja, die gaan failliet? Ja, heel, heel veel. Er zijn heel veel mensen die proberen toch wat, want ja, iedereen wil uh, eigenlijk werken. Alleen, uh, ja, het is gewoon een ontzettend moeilijke tijd om, uh, om je hoofd boven water te houden. En ik, ik heb het geluk dat auto's moeten eigenlijk altijd schoongemaakt worden. Bas Wetink, fotograaf? Ja. Sinds wanneer? Sinds 1 januari 2013. En? Moeilijk, hè? Ja, het is uh, hard werk. Want u bent natuurlijk nog niet bekend als fotograaf? Nee, in de regio een beetje. Want wat voor klanten zoekt u? Eigenlijk heel breed. Dus bedrijfsreportages, zou ik graag doen. Uh, bruidsreportages, honden. Honden? Honden, ja. Kijk op sites, prachtige honden. Uh, babytjes, uh, dat soort dingen. Hoe duur is dat apparaat? Nou, die was toen iets van uh, 1700 euro, dacht ik. Ja, die lens, die 1800 euro. Tja, en alles dubbel? Ja, als het kapot gaat, moet ik toch wel verder kunnen. Dus dan moeten u wel klanten zien te vinden, hè? Een heleboel, als het kan. Heeft u deze week een klus? Uh, jazeker. Woensdag ga ik naar een uh, kunstenares toe. En daar verwacht ik toch wel dat ik daar wat uithaal. Ze wil graag een reportage hebben van haarzelf. Mooi in de natuur. Dus een soort fotoshoot eigenlijk voor haarzelf. Want de schoorsteen moet roken, hè? Helemaal. Ja, ze zijn er weer in het wild. Otters in Nederland. Zometeen meer. 26-jarige skeletonster Josca Leconte probeert op eigen houtje de Olympische Spelen te halen. De eenzame sleester doet dat op zonder, noem, noem, zonder noemenswaardige ondersteuning van de bond. Om naar Sochi te mogen moet ze één keer bij de top 8 eindigen in een World Cup. Edwin Cornelissen vroeg Leconte hoe dicht ze nou eigenlijk bij die Spelen is. Uh, nou, op het moment nog niet heel dicht. Ik heb, uh, ja, voor, de, voor de kerst hebben we de World Cups in Amerika gehad. En ja, daar ging het gewoon niet lekker. Maar ik heb, toen ik weer terug in Nederland was, heb ik een aantal aanpassingen aan mijn slee gedaan. En andere runners gekocht. En ja, goed, deze week hier getraind. En ja, het lijkt een stuk beter te gaan. Is er een moment geweest uh, de afgelopen jaren dat je dacht van ja, nu ga ik de stap zetten? Olympisch spelen. Ja, ik ben er natuurlijk al jaren voor bezig. Het is natuurlijk altijd al de droom geweest. In 2010 had ik ook al de internationale kwalificatie gehaald. Dus ja, toen zat ik er ook al uh, in de buurt. Maar jij zit natuurlijk steeds met die norm van de NOC en NSF. Ja, ja dat, dat is gewoon een hele zware norm. Zeker omdat ja, ik moet het allemaal alleen doen. Ik heb Op dit moment heb ik zelfs geen eens een coach. Dus ja, dan, dan is het gewoon heel lastig om tegen die grote teams op te boksen. Ja, want dan moet je even uitleggen. Hoe doe jij dat dan in de praktijk? Uh, het trainen, het, uh, ja, de begeleiding die erbij komt kijken. Ja, het eerste deel van het seizoen was er wel begeleiding. Toen mocht ik met het uh, Britse team mee. Maar ja, ik moet me altijd bij andere landen aansluiten, omdat Nederland heeft de kennis niet heeft. En om voor één persoon een coach in te huren, daar zijn de financiën er niet voor. Ja. Dus uh, dat betekent dat het wel een hele lastige weg is voor jou? Ja. ja, het is ook altijd, als je bij een ander team aansluit, je weet dat je nooit de support krijgt die zij wel krijgen. Er zijn altijd een paar dingen, zoals ja, bij het Britse team, die hebben allemaal hun eigen sleeën. En zodra hun hun slee open gaan maken, dan moet ik ver uit de buurt zijn, want dat mag ik absoluut niet zien. Hoe frustrerend is dat voor jou? Ja, heel frustrerend. Zeker, ja, ik moet het altijd maar alleen doen en... Ik heb niemand met wie ik echt erover kan praten. En uh, ja, het bemoeilijkt natuurlijk ook je prestaties. Ja, natuurlijk. Ja, als je een coach hebt, dan dat is het altijd extra input. En dat, dat helpt ook voor de prestaties. Ben je dan een beetje een dromer? Dat je het misschien een beetje tegen beter weten in doet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk nog steeds dat de mogelijkheden er zijn. En in het verleden heb ik ook absoluut prestaties gehad. Die, uh, ja, mijn beste is een elfde plek, dus dat is maar drie plaatsen verwijderd van, uh, van die top acht. Ja. Maar ja, goed, het, het, blijft, het beslissende zetje dat blijft dan uit nog. Hè? Ja, ja, alles moet gewoon een keer op zijn plek vallen en dat is nog niet gebeurd. Um, heb je ook door die hele situatie en ja, dat hele eenzame bestaan ook wel toch wel de gedachte van, gehad van wil ik dit nog wel? Kan ik dat nog wel? Nou ja, ik vind het gewoon een leuke sport en ik heb er wel plezier in. Maar ja, goed, af en toe dan zit het wel heel erg tegen. Dan heb je wel zoiets van, ja, hoe lang lukt het nog om alles rond te krijgen? Want dat is het met name natuurlijk. Kan het echt nog wel? Ja, op dit seizoen in ieder geval uh, van lukt het nog. Maar ja, voor volgend jaar wordt het wel weer kijken van, uh, hoe ik alles kan gaan regelen. Moet je dan steeds de boer weer op om uh, ja, inkomsten te vergaren? Ja, ja, dat, uh, ja, dat blijft er onderdeel van. Ja, en is er veel interesse? Uh, nou ja, het is helaas niet een sport die veel op tv komt. En een vrij onbekende sport, dus dat maakt het heel moeilijk. Maar ja, je vraagt je af, waarom doe je het? Hè? Want dat lijkt me, ja, je bokst tegen zoveel muren op. Ja, nou ja ik, ik heb er plezier in en ja, ik denk toch nog steeds dat die mogelijkheden er zijn. Wat maakt het voor jou mooi? Waarom geniet je daarvan? Ja, gewoon met sport bezig kunnen zijn. Ik bedoel, sport, dat is gewoon mijn passie. En heel misschien hebben we dus een deelnemer aan de skeleton op de Olympische Spelen. Verkeersinformatie van de AWB John Bakker. Met, met twee files valt allemaal reuze mee. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Koenplein een drie kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... voor Amstelveen twee kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een autobrand. Er zijn twee rijstroken dicht. En Mark Robin Visser je hoorde hem al even. Is in Den Haag heeft het daarover de snorfiets. Moet hij nou op de rijbaan of niet? Hij is bij de rijwielstelling van station Hollandspoor. Goedemorgen. Zeg, u bent een sportieve fietser zo te zien? Ja, dat klopt. Komt u nou ook veel snorfietsers tegen? Uh, Uw route? Nou, zo, zo vroeg niet. Nee? nee, zo vroeg niet. Wel, als ik nou maar, uh, naar huis ga, dan ja. kom ik ze wel weer tegen. Wat vindt u van de discussie over de snorfietser op de rijbaan? Ik vind dat als je op de rijbaan rijdt, dat je dan een helm nodig hebt. Omdat er gewoon ja, dan veel gevaarlijker is voor de snorfietser. Maar ik begrijp ook wel de discussie dat uh, de snorfietsers niet thuis horen op een fietspad. Sommige snorfietsers gaan wel eens 50, 60. En die denken dat ze, nou ja, de koning van de weg zijn, soms. Maakt u veel kilometers op de fiets? Uh, ja, gewoon dag, dagelijks eigenlijk, ja. Dus, uh... En in het stadsverkeer? En de Haag is een van de steden die aan de bel getrokken heeft, hè, Van het gaat uh, de verkeerde kant op met de snorfietser. Ik maak uh, in, uh, in mijn werk uh, heel veel gebruik van, uh, van de fiets, want uh, ik uh, leg huisbezoek af. Dus ik moet heel vaak uh, in het centrum zijn. En, uh, dus ja... Ik uh, maak me wel eens zorgen inderdaad over, uh, over de snorfietsers. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik zelf ook een snorfiets heb. Oh, <laughs> dat maakt het wel weer ingewikkeld. <laughs> inderdaad. Maar, uh, en hoe gedraagt u? Is u ook opgevoerd die snorfiets van nu? Uh, moet ik eerlijk zijn? Ja, die is opgevoerd. Echt waar? Hij is opgevoerd, ja, ja. En hoe hard kan die dan? Uh, dat is een Chinese, dus uh, dan kan die heel erg hard. <laughs> ik zeg niet heel hard, want ik schaam me een beetje. Maar ik moet wel zeggen dat... Uh... Maar u lijkt mij zo'n keurige meneer. Uh, ben ik ook, ben ik ook. <laughs> u reed wel op een opgevoerde snorfiets? Ja, omdat ik, als ik 25 reed, want hij was natuurlijk... In het begin was hij 25, dan reden heel peloton fietsers achter me aan. En dat vond ik niet prettig. Dus er moest wat gebeuren. En dan kan je zeggen van oké, okay, dan ga ik naar, uh, naar 35. Dan kunnen ze het net niet redden. Sommige goeie wel hoor. Dan hangt er nog een aardig peloton achter je. Maar ik denk, laat ik nou maar gewoon dat hele zootje eruit halen. Die hele chip. En dan uh, bepaal ik zelf wel hard ik rij. En ik rij gewoon waar ik 35 of 30 mag. Rijd ik 30. Het enige, als ik naar Wassenaar ga, dan heb je zo'n soort... Uh, ja, dat noemen ze via uh, Velo of zo... En daar nou kan je behoorlijk hard gaan. Ja, alleen moet je goed in de spiegels kijken... voor uh, eventueel uh, dat je aangehouden wordt. En heeft u dan ook een helm op? Nee, dan heb ik geen helm op. Geen helm op ook? Nee, ik heb nou. zo'n zo hele, zo hele brede scooter. Zo'n hele zware. Zo'n zo soort Vespa-achtig iets. En uh, ja, dat... Uh, ja. Hij heeft dus toch wel wat. Je ja, nee, ja, ja, ja. straalt er helemaal bij. Ja, nee, maar ik vind dat wel een mooi ding. Ik vind ja. het wel een mooi ding. Het is wel een Chinees, maar dat maakt niet uit. Het is, het is... ook een beetje terug naar de jeugd dan als je op zo'n ding zit. Ja, ja alleen uh, ja, vroeger zat je natuurlijk op zo'n poeg met een hoogstuur. Of een tomos. En, uh, of een Kreidler, als, uh, als je een snelle jongen was. Maar uh, ja, nee, uh, deze scooter zag je vroeger niet natuurlijk. En dat zie je natuurlijk, het straatbeeld is, is allemaal scooters. Het is, nou ja, je ziet wel eens enkele rijden met een hoogstuur. Maar dat is dan uh, een, uh, een oude hippie, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, ik ben blij dat ik u even ontmoet heb. Ja. En nu, wel of niet? Snorfiets op de rijbaan of niet? Uh, ik vind van niet. Als ze op de rijbaan gaan met een helm. En anders gewoon eigenlijk gewoon een blauwe plaatje afschaffen. En allemaal iedereen een geel plaatje. Dank u wel. Graag gedaan. En doe voorzichtig, hè? Ja, dat zal ik zeker doen. Fijn, Moet dan. u bellen? Laat eens horen. Ja, ja. Dag. Dag. Oh, pas op, er komt een snorfiets aan. Marco Weer Visser waagt zijn leven vanochtend. Begeeft zich op fietsbaan en rijbaan. En heeft het over de snorfiets. Hold me tonight. What happened to me? My head in the clouds. Falling so deep. You came and saw No shoes on my feet Cold and afraid It feels like I could break Wie hoort u met Earth Meets Water? Wat horen we hier? Dat is een otter die zijn eten stuk slaat met een steen op zijn buik. En hier gebeurt het nog in de dierentuin. Maar voor het eerst in ruim 30 jaar is die ook gespot in het wild. Een levende otter. Het beest was uitgestorven in ons land tot 2002. Toen zijn er in Overijssel en Friesland een kleine dertig uitgezet. En er is er weer eentje gezien in Hartje Randstad bij de Nieuwkoopse Plassen. Goedemorgen, Twan Koijmans van Natuurmonumenten. Goedemorgen. Bent u verheugd? Ja, wij zijn hartstikke blij is echt een fantastisch begin van 2014 voor de natuur in Zuid-Holland. En voor iedereen die hart heeft voor de natuur, denk ik. En wie is, de, wie is de hoofdspotter die hem heeft gezien? Ja, dat zijn de vrijwilligers van de zoogdierwerkgroep Zuid-Holland. Die hadden camera's opgesteld in het natuurgebied. En op een van die camera's is hij eind december is een otter gespot. En waarom, meneer Kooijmans, is dat nou zo interessant dat hij in de Nieuwkoopse plassen is gezien? Ja, die otter, dat is een heel bijzonder dier. Dat is een roofdier, een uh, prachtig gestroomlijnd uh, roofdier... die aan de top van de voedselketen staat. En als ergens een uh, otter kan leven... Is, zegt dat iets over de uh, kwaliteit van het leefmilieu. En die otter, die, moet je eigenlijk zien als een soort, uh, die kun je zien als een uh, ambassadeur... van het, uh, het, de zoetwaternatuur. Nou, en daar zijn wij als Natuurmonumenten... samen met veel andere partijen... hebben we daar de afgelopen jaar, uh, jaren, tientallen jaren hard aan gewerkt om uh, die uh, zoetwaternatuur een beetje op orde te krijgen. En dan is uh, uh, die otter, die, uh, als dat een populatie gaat vormen... want één zwaluw maakt nog geen zom zomer. Maar die otter die zou een uh, kroon op ons werk zijn. en Het werk van de waterschappen die het water schoongemaakt hebben... en de provincie die bezig is geweest met het Rijk... om die, uh, dat netwerk van natuurgebieden te maken. Ja, en is het dan de bedoeling dat de otter straks in heel Nederland aanwezig is? Ja, nou, het, uh, het, het zal heel moeilijk worden in ons landje... maar uh, uh, zoals u net al zei, uh, sinds 2002 uh, is die otter weer bezig... aan een heel voorzichtig herstel in Nederland. Uh, die, die laatste otter in uh, Nieuwkoopse Plassen, waar die, uh, waar die nu dus uh, gespot is... die uh, sneuvelde in uh, 1976 op de toen net aangelegde uh, Nieuwe Provinciale Weg. En dat geeft al aan dat het natuurlijk in het Groene hart, midden in, in de Randstad... Dat het altijd lastig zal worden. En eh, er moet dus nog het een en ander gebeuren. Willen we dat gebied echt geschikt hebben voor, eh, voor een, een gezonde otterpopulatie. De waterkwaliteit is al wel schoon genoeg. Hè. En het dier kan er blijkbaar ook leven. Maar eh, ja, zo'n dier zwerft heel wat eh, s'nachts op zijn voedseltochten. Dus op zijn minst, zullen de dichtbezijnde eh, wegen die zullen eh, beveiligd moeten worden eh, met eh, rasters en tunneltjes. En dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar dat is wel nog een. Een aardige opgave die er ligt. Ja, maar meneer Koymans, dat is wel interessant om te weten hoe die nou in die Nieuwkoopse plassen terecht is gekomen. Kan die dat in een aaneengesloten gebied bereiken? Zonder dat hij een snelweg over moet? Ja, ja, hij is op eigen houtje gelukkig. En dat is voor ons. Daarom zijn we zo blij. Dat hij blijkbaar op eigen houtje de Nieuwkoopse Plassen heeft uh, weten te bereiken. En eh, er waren al eh, de afgelopen jaar al eerder otters in Zuid-Holland gesignaleerd... maar die werden pas ontdekt toen ze plat op het asfalt lagen. Mm. En eh, nou, daarom zijn we zo blij dat er nu een levende otter... voor het eerst sinds 40 jaar in Zuid-Holland is gesignaleerd. En die moet afkomstig zijn van, eh, van, het, eh, van de populatie... die op de grens van Friesland en, eh, en eh, Overijssel leeft. En die is eh, van daaruit heel voorzichtig bezig aan een opmars. En er zijn al otters gesignaleerd tussen de afgelopen jaren, tussen uh, Friesland-Overijssel... en deze plek in de Nieuwkoopse plassen, bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen... en uh, op andere plekken in, uh, in, in Gelderland uh, zelfs. Dus uh, ja, langzaam maar zeker uh, verspreidt die... Uh, die otter zich weer en kan die weer oorspronkelijke leeggebieden gaan bereiken. Ja, maar Tenminste, als, het... Als, als het water schoon genoeg is ja. en de overheden dus ook maatregelen treffen om te voorkomen dat ze allemaal platgereden worden op het asfalt. Ja, meneer Kormans, maar als ik dat allemaal zo hoor, hoe ingewikkeld dat allemaal is, dan vraag ik mij toch af wat deze ene otter heeft gekost. Nou, wat die heeft gekost. Uh, je moet die otter eigenlijk zien als een rijkdom. Hè? De, de... Ja, dat snap ik. Maar <lacht> ik bedoel, er moet wel erg veel geld er tegenover staan. Wil ja, die, wil die ja, uh, een beetje ja. uit de voeten kunnen in Nederland? Ja. Nou, uh, uh, het kost wat, maar dan heb je ook wat. En degene die dat bijvoorbeeld heel <lacht> goed begrepen dan heeft... Dan weet ik nog niet wat die kost. Ja, nee. Nou, dat is ook niet in, uh, in, in geld zomaar nee. uit te drukken, denk ik. Maar de burgemeester Elsingau, om een voorbeeld te geven van de gemeente Rewijk. Vlakbij uh, die is opgedoken. Die begreep dat... Uh, ...jaren geleden al heel goed en die zei die otter is goed voor onze economie. Je moet bijvoorbeeld eens kijken wat de zeehond in de Waddenzee betekent voor de, uh, voor de economie in het Waddengebied. Wat bijvoorbeeld de bever betekent voor de economie uh, in en rond uh, de biesbos. En zo is die otter is ook een fantastisch uh, uh, uh, een trekpleister. Uh, uh, wat is mooier zou ik zeggen van dat je uh, overdag wandelt of fietst of kanoot in een gebied... ...in de voetsporen van waar de otter s'nachts heeft rondgelopen. Ja, zo'n enthousiaste iemand kunnen wij niet langer tegenspreken. Dank u wel, meneer Koijmans van Natuurmonumenten. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. In De Telegraaf zeggen pomphouders langs de grens met Duitsland... dat ze tientallen procent een verlies leiden... als geval van de excijnsverhoging in Nederland. Daardoor is een liter benzine in Duitsland nu gemiddeld 14 cent goedkoper. Daar rijdt de automobilist graag een eindje voor om. Dat wordt bevestigd door een medewerker van een pompstation in Kaldenkiertje over de grens bij Venlo. Hij zegt, nu al is 70% van onze klanten Nederlander. Zelfs toen we moeilijk bereikbaar waren, bleven ze komen. Dat zal zich verder uitbreiden. De Volkskrant presenteert, in de Volkskrant presenteert FNV een oplossing om een eind te maken... aan alle zwarte betaling van werksters. Via dienstenchecks. Dat is een systeem dat ze in België al kennen. En dan kunnen werksters wit worden betaald. Ook zorgt het ervoor dat de werksters belasting- en pensioenpremie betalen. Ons land is een van de weinige landen in Europa... waar werksters weinig arbeidsrechten hebben... en sociale verzekeringsrechten hebben ze ook nauwelijks. Onder druk van de Verenigde Naties moet daar nu iets aan worden gedaan. Trouw meldt dat bewoners van serviceflats voor ouderen... in sommige gevallen te hoge rekeningen moeten betalen. De Stichting Dienstverlening Serviceflats, SDS... rekent te veel kosten en koopt die flats soms voor te lage prijzen van de bewoners over... Touw heeft er samen met het ncav programma altijd wat onderzoek naar gedaan. En dat terwijl SDS zich presenteert als een non-profit organisatie die bewoners ondersteunt. Maar de bestuurders worden betaald als het ze lukte om SDS meer diensten te laten verrichten in een bepaalde serviceflat. SDS spreekt deze belangenverstrengeling tegen. Je kunt natuurlijk gezellig met elkaar kletsen via WhatsApp, maar volgens de AD kun je er ook boeven mee vangen. Want steeds meer Nederlanders zitten in WhatsApp-groepen om elkaar te waarschuwen tegen inbraken in de buurt. De politie heeft nog geen cijfers waaruit blijkt om hoeveel mensen het gaat, maar snapt wel dat mensen WhatsApp inzetten. Want, zegt Frank Smilda, social media-expert bij de politie, iemand kan heel snel een hele grote groep mensen insijnen en eventueel ook foto's meesturen. Het FD dan nog even opent met een ophef over een gronddeal in Overijssel. De provincie steekt meer dan 100 miljoen in de koop van overtollige bouwpercelen. Het zou gaan om 130 miljoen euro. Heeft dat een grote ophef geleid, namelijk bij andere provincies. Die zijn volgens bronnen bang dat ze onder druk komen te staan... door het Overijsselse voorbeeld. Overijssel heeft er geld over en koopt daar dus bouwpercelen mee op. staat in het FD vanochtend. De Spice Girls, die komen weer bij elkaar. Nee. Althans, ja, dat ja Marcel, dat, dat is oud. een gerucht. En uh, Spitz zet dat soort geruchten vandaag op een reis. Vragen zich er ook af, leggen de broertjes Gallagher van Oasis... het misschien weer bij. Ze hebben een lijst van dit soort poepreunie gerucht. En speciaal voor jou, Marcel. Nou, ik zie er alweer uh, al naar uit. Na zevenen proberen we inzicht te krijgen in de terreurdreiging vanuit Mali. Terroristische organisatie dreigt met aanslagen in landen die meedoen aan de VN-macht in Mali. En we bellen met Turkije, want daar dient vandaag een rechtszaak tegen de Turkse advocatuur. Die staat onder druk. Ja. Mag ik wat vragen over de nieuwe regels rondom de BZVA, de via de WGA en de IVA? Waarom? En over de WUBLZ en de AOF? RODE uh, R O D E B O E K J E. Uh, Oké, okay. het rode boekje van TempoTeam. Daarmee weet u bijvoorbeeld direct welke gevolgen de nieuwe ziektewet voor uw organisatie heeft. En zijn gelijk al die onbegrijpelijke afkortingen helder. Kijk op tempoteam.nl. Alles draait om veerkracht. TempoTeam. Wanneer ontvangt u uw AOW jaaropgave?